De koning leerde zijn lesje. Lang geleden, heel lang geleden, zeilde de koning van een van de eilanden bij Griekenland terug naar huis. Zijn eiland was aangevallen, maar hij had de aanvallers verjaagd. Koning Theosuis was dus heel tevreden over zichzelf. De mensen van mijn eiland zullen mijn naam nooit vergeten. Mijn volk op het eiland Atoka zal me verwelkomen als een god, riep hij hardop uit. Die woorden werden opgevangen door de Griekse goden. Wat? riepen ze woedend. Hij denkt dat hij een god is. We zullen die koning Theosuis een lesje leren. Poseidon, de god van de zee, blies over de golven. Het begon te stormen en de boot van Theosuis werd heen en weer gesmeten op de golven. De storm hield dagenlang aan... En toen de zee weer kalm was, spoelde de boot aan op een eiland. Theozuis zag een heleboel mensen die bijna geen kleren aan hadden. Theozuis begreep er niets van. Wie waren die mensen? Hij kon niet weten dat de storm hem naar een tijd ver in de toekomst had gebracht. De mensen op het strand waren vakantiegangers uit onze tijd. De oorlog is voorbij en de aanvallers zijn verslagen, riep Theozais trots. De vakantiegangers keken hem verbaasd aan. Ben ik dan zo lang weg geweest dat jullie vergeten zijn wie ik ben? vroeg hij. Ik ben Theo Zuis, koning van Atoka, een heel beroemde koning. Koning? zei Catharina, een meisje dat op het strand fruit verkocht. Griekenland heeft geen koning meer en van een oorlog weten we niets. En toch ben ik een koning, riep Theo Zuis. Denk je soms dat ik een leugenaar ben? Nee, nee, maar u bent vast moe, zei Katerina vriendelijk, want ze had medelijden met de arme man die zo in de war was. Komt u maar mee naar mijn dorp, u mag wel een poosje bij ons blijven. Onderweg werd Theo's weer wat vrolijker, want hij zag dat het eiland met zijn akkers en dorpjes veel op at leek. Toen ze in het dorp kwamen waar Katerina woonde, werd Theo's uitgelachen. Wie is die man met die rare kleren, riepen een paar kinderen. Gelukkig waren er ook een paar vriendelijke mensen die zagen hoe moe hij was. Ze brachten hem water en fruit. Maar niemand maakte een buiging voor Theo of kuste zijn hand. Want niemand wist dat hij dacht nog steeds de koning van Atoka te zijn. Toen begreep Theo dat de goden hem naar een andere tijd hadden gestuurd. Hij vroeg zich alleen af waarom ze dat hadden gedaan. De vriendelijke Katerina nam Theo mee naar haar huis. Nadat hij een bad had genomen en even had gerust, werd hij uitgenodigd mee te eten. Na de maaltijd, zei Catharina, nu moet u ons vertellen wie u bent en waar u vandaan komt. Theo's huis begon te vertellen over de oorlog en hoe hij de aanvallers had verjaagd. En hij vertelde van de storm op zee die hem uiteindelijk bij hen had gebracht. En omdat het zulke spannende verhalen waren, wilden alle dorpelingen komen luisteren. Maar jullie weten niet eens wie ik ben, besloot Theo Zuis zijn verhaal. En ik dacht nog wel dat ik een held was die nooit zou worden vergeten. Ik vraag me af wat ik zou moeten doen om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog vergeet wie Theo Zuis de koning van Atoka was. De volgende morgen vroeg Theo Zuis of de mensen in het hem wilden helpen zijn boot in orde te maken. Hij wilde terug naar zee, terug naar huis, naar zijn eigen eiland. Maar de mensen in het dorp hadden het veel te druk om hem te helpen. Er waren zoveel andere dingen te doen en de mensen vonden dat Theosuis daarbij moest helpen. Deo werkte de hele zomer en ook de hele herfst voor de mensen in het dorp. Hij werkte op het land en in de boomgaard en de wijngaard. Ook hielp hij Katerina in de keuken met eten koken en brood bakken. S'avonds was hij zo moe dat hij meteen in slaap viel. Het maken van wijn vond Theo Suis het leukste werk. Dan danste hij met zijn blote voeten in een grote ton met druiven... tot al het sap eruit was gestampt. Dat jaar maakte de familie van Katerina wijn voor de bruiloft van Catharina die binnenkort zou gaan trouwen. Theo Suis zou de bruiloft van Catharina nooit vergeten. Er werd gezongen en gedanst en er werd wijn gedronken. En een fotograaf maakte foto's. Theo Suis had nog nooit zoveel plezier gehad... Hij had nieuwe vrienden gekregen die hem als mens aardig vonden. Hij had geleerd met zijn handen te werken. En hij had de mensen leren waarderen die altijd heel hard moesten werken om hun gezin te eten te geven. Theo Zeus had zich vroeger als koning nooit afgevraagd wat de gewone mensen allemaal moesten doen. Zou het de bedoeling van de goden zijn geweest hem dit allemaal te leren? Na de bruiloft hiel Catharina samen met haar man de boot van Theo Zuis te repareren. Catharina naaide nieuwe zeilen en haar man schilderde de boot in vrolijke kleuren. Theo Zuis verlangde heel erg naar Atoka, maar hij wilde niet meer als een god worden beschouwd. Hij wilde dat de mensen hem zouden herinneren als een wijze koning. Op de dag van zijn vertrek wist Theo Zuis dat hij de goden moest laten merken dat hij zijn lesje had geleerd. Hij stapte in de boot, nam zijn gouden kroon af en wierp hem naar Katerina. De goden zagen het en knikten tevreden. De god van de zee, Poseidon, blies over de golven. En zo werd theo door een storm teruggebracht naar Adoka in zijn eigen tijd. Daar werd hij met blijdschappen goed. En na een feest, samen met zijn volk, regeerde hij nog heel lang als een wijze koning.